Bruno net nog gezien, lieverd? Nee, en dat weet je best. Ik zit hier al een uur bij jou de krant te lezen. Ik maak me alleen een beetje ongerust. Met ongerust zijn is nog nooit iemand iets opgeschoten. Ik hoop maar dat hij geen kattenkwaad uithaalt. Jongens zijn jongens. Hemeltje lief, zeg, wat zijn die aandelen gekelderd? Oh. Pardon. Uh? Pardon, bent u misschien meneer en mevrouw Jenkins? Ja, ik ben meneer Jenkins. Wat kan ik voor u doen, mevrouw? Ik ben bang dat ik nogal vervelend nieuws voor u heb. Vervelend nieuws? ja. Het gaat om uw zoon Bruno. De... Om Bruno? Wat heeft die kleine ellendeling nu weer uitgespookt? Hè? De, de keuken geplunderd zeker? Het is ietsje erger dan dat. Misschien kunnen we beter even naar uw kamer gaan. We moeten even rustig kunnen praten. Ik, ik wil helemaal niet naar mijn kamer, mevrouw. Ik zit hier prima, dank u wel. Groot gelijk, Herbert. Laat je niet de wet voorschrijven. We kunnen hier onmogelijk praten. Wilt u zo vriendelijk zijn te vertellen wat u op uw hart heeft en ons dan met rust laten, mevrouw? Hè? Groot gelijk, Herbert. Er zijn te veel mensen. Het is nogal een delicate kwestie. Ik praat voor Dory waar ik wil, mevrouw. Laat je niet de wet voorschrijven, Herbert. Kom op, vooruit met de geit. Als Bruno een ruit heeft gebroken of uw bril heeft stuk gemaakt, dan zal ik de schade vergoeden. Maar ik kom niet uit deze stoel. Rustig. We beginnen ons aan te staren. En waar is hij eigenlijk? Zeg dat hij bij mij moet komen. Hij zit in mijn tas. <laughs> Wat zegt u dan? Hij, hij zit in uw tas. Ze is gek. Ze is stapelgek. Probeert u soms leuk te zijn, mevrouw. Er is niets leuks aan. Uw zoon heeft een nogal vervelend gehad. Mijn zoon heeft altijd ongelukjes. Oh ja, ongelukjes zijn Bruno's specialiteiten, Herbert. Ja, Hij leidt aan wraatzucht en heeft ook last van winderigheid. U zou eens moeten horen na het eten, dan klinkt hij als een fanfarekorps. Als een fanfarekorps. Uh, maar een stevige dosis wonderolie ja. doet wonderen. Wonderolie doet wonderen. Zeg, Waar is die kleine schooier eigenlijk? Dat heb ik al gezegd. Hij zit in mijn tas... Maar ik geloof echt dat we beter een rustig plekje kunnen opzoeken... voordat u hem in zijn huidige toestand ontmoet. Ze is krankzinnig, zeg ik je. Hou meneer het nou liever. Het zit namelijk zo. Uw zoon Bruno is drastisch veranderd. Ga weg. U bent een gekke oude vrouw. Veranderd? Hoe bedoelt u veranderd? Ik probeer u uit te leggen dat Bruno echt in mijn tas zit. Mijn eigen kleinzoon... ...heeft het ze met zijn eigen ogen bij hem zien doen. Heeft wie wat zien doen in vredesnaam? Heeft gezien hoe de heks hem... ...in een muis veranderde. Oh, dit wordt te gek, hoor. Je moet meneer stringen halen, lieverd. Laat dat oude wijf uit het hotel zetten. Dan zit er niets anders op. Ik zal hem tevoorschijn moeten halen. Hier is uw zoon. Jij vals brutaal oud wijf. Scheer je weg. Hoe durf je mevrouw zo te laten schrikken? Haal die smerige muis hier onmiddellijk weg. Lieverd, het is maar een muisje. Weer een aspirientje. Rustig nou. Niet zo hysterisch, liever Mevrouw, maak dat u wegkomt. Toen we terugkwamen op de kamer... haalden mijn grootmoeder mij en Bruno uit haar tas... en zetten ons op tafel. Waarom heb je in vredesnaam je mond niet open gedaan... en je vader verteld wie je was? Omdat ik mijn mond vol had. Bah, wat een akelige jongen ben jij. Muis... Oh, je hebt helemaal gelijk, lieverd. Nou, we hebben nu geen tijd te verliezen. We moeten plannen maken. Over een uur gaan alle heksen naar de eetzaal. En ze moeten stuk voor stuk een dosis muizenmaker krijgen. Dus broeden we samen een plan uit. We besloten dat het het slimste zou zijn om de muizenmaker in het eten van de heksen te doen. Dus zou ik de eetzaal binnengesmokkeld worden in mijn grootmoeders tas... Dan zou zij me in haar servetje op de grond laten vallen en moest ik naar de keuken rennen. Bruno wilde per se met ons mee, maar hij had orders om in de tas te blijven. Eenmaal in de eetzaal aangekomen, zag mijn grootmoeder de tafel die voor de leden van het KGVWK gereserveerd was. Zij zat aan haar gebruikelijke tafel, vouwde haar servet open, pakte me voorzichtig op en zette me op de grond onder de tafel. Heb je het flesje? Ja! je stil, daar komt de ober aan. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, Willem. Komt de jonge heer vanavond niet? Nee, hij voelt zich niet lekker. Hij blijft op zijn kamer. Het spijt me dat te horen. We hebben vanavond soep vooraf. Voor het hoofdgerecht kunt u kiezen... tussen gegrilde tongfilet en geraden lamsvlees. soep en lamsvlees voor mij graag... En doe maar rustig aan, ik heb geen haast Willem Breng me eigenlijk eerst nog maar een glaasje droge sherry Zoals u wenst mevrouw Mijn grootmoeder deed net of ze iets had laten vallen en bukte zich Ondertussen liet ze mij onder het servet uit op de grond glippen Ga maar liever ga Ik rende Om in de keuken te komen moest ik door de hoofdingang van de eetzaal En juist toen ik dat wilde gaan doen kwam er een hele horde vrouwen binnenstromen Eerst zag ik alleen de schoenen en enkels van deze vrouwen. Maar toen ik een beetje hoger keek, wist ik meteen wie ze waren. Het waren de heksen die kwamen dineren. Ik wachtte tot ze allemaal voorbij waren gelopen. Toen holde ik verder naar de keuken. Een ober deed de deur open en ging naar binnen. Ik glipte achter hem aan en bleef een poosje verstopt achter een vuilnisbak zitten. Tjonge, jonge, jonge, wat een keuken was dat? Vier soepen, twee lammetjes, twee vis op tafel, 28. Vier soep, zei je? Dat zeg ik toch? Niet zo brutaal, Maria. Ga die groenten maar opdienen. Drie appeltaart, twee aardbeien voor nummer 17. Uh, ho even. Wie heeft die borden hier neergezet? Wie heeft het gedaan? Borden mogen niet hier. Hoe ik vaak? Ik zei drie appeltaart. Aan... En ik zei, ho even. Wie heeft die borden hier neergezet? Weet ik veel. Ik heb drie appeltaart nodig. Dan zul je moeten wachten. Of denk je soms dat ik kan toveren? Maria, haal die borden weg. Ja, meneer de kok. Nu. Wanneer krijg ik die appeltaart? Als ik zo ver ben. Drie vis, tafel zeven. Maria. Maria. Ja, meneer de kok. Haal het ijs uit de vriezer. Oh, domme gans. Uh, drie vis, zei Twee soep en twee lam. Tafel veertien. Niet ver van mijn hoofd stak een handvat uit aan de zijkant van de vuilnisbak. Ik sprong omhoog, maakte een salto en greep het handvat vast met het puntje van mijn staart. Het was enig. Ik leek wel een trapezeacrobaat. Die oude taart aan tafel 14 vindt haar vlees te taai. Verdraaid. De brutaliteit. Ze wil een ander stuk. Ze moet maar leren eten wat de pot schaft. Zij mij vraagt, ze die gasten gewoon verwint. Tot op het bot. Verwint. Het hele KGVWK-gezelschap wil de soep. Oké. Okay. Doe de soep voor het gezelschap in de grote zilveren soepterine. Goed idee.